Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met Cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plenen. U rijdt de sportieve BMW i4 al vanaf 322 euro netto bijtelling per maand. Ervaar het nu zelf. Vraag een proefrit aan bij uw BMW-dealer. Mm, de Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuige gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro. Bij Burger King. Fans van naanzinnig voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster Beter Leven Slagers rockworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zeg dat! Fans van voordeel! Aldi. 18 plus speelt dus. Ja? Echt serieus? zo oh. zo Oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Ook lekker voordelig. 1 ster Beter Leven Giros met paprika.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 Mario, dankjewel. 1 minuut over één. De situatie op de weg dan. Flitsmarser, maar nog twee verdragingen. De A12 richting Oberhausen bij Zevenaar. Door de grenscontrole moet je daar 30 minuten bij het optellen. 7 kilometer. En een kwartiertje op de A37 richting Meppen. Bij Zwartemier, 3 kilometer. En zometeen na de break is hij er weer een uur lang in de Slemmingsmarathon marathon Een DJ-set van de Rehab. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Looping.nl.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 Lieve, hij ontdekt de wereld en ik ontdekte dat ze bij Vibra alles voor je baby hebben. Yeah! Ja, hebben we weer wat extra knuffeltijd? Ontdek bij Vibra alles voor je baby. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra. Vgz helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de Vgz app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op Vgz.nl. Nu bij Vibra, de nieuwe Newborn collectie en meer babykleding vanaf 339. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Drop.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 Gratis minis. 10 kleurrijke groente- en fruitknuffeltjes. Haal je spaarkaart in de winkel en spaar ze allemaal. Lidl, je verdient het. Keukenkopers, opgelet! Het is apparaten 10 dagen ze bij keukenconcurrent. Je krijgt nu niet 1, niet 3, maar 5 aanmerkapparaten gratis. Maak snel je afspraak, want op is op.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 minuten over dat betekent deel 2 van de Vrijdag is begonnen. Yeah! Dichter bij het weekend dan ooit tevoren. En dat was lekker. Welkom bij de vaste prik in de Slim Mix Marathon. Tot 2 uur, daar is hij weer. Dit is Rehab. Dat is dat I'm Deze week, dit zou wel eens de Grand Slam of de Mix Marathon Track of the Week kunnen worden. Nou goed, we hebben nog één titel te gaan rond de klok van twee uur. Misschien is je voor Gordo en Reinier Zonneveld een loco loco. In de set van Rehab, vaste prik tussen één en twee, hoor je zijn beste klanken. Daarvoor Kestia, Kafar en Let's Get It. En zometeen in de mix een track van Adam Ten. Million Pieces komt eraan. Na no Thanks, featuring Kota, dit is Where I be in de Mix-marathon. de say no where I say no, where I Up on the stage now where I be, baby, baby Up on the stage nowhere where I be, beat, baby Up on the stage now where I be, beat, beat. Up on the stage now where I be Up on the stage nowhere be, be. Where, be, be. Where, be, be. where I be, She wanna dance in the back of the VIP, So let's go In the back of the VIP, hey. so let's go. Hey. Where I be, she wanna dance in the back of the VIP, so let's go She wanna dance in the back of the VIP, so let's go I've got a safe place that in the back of the back put a back of back of the the back of the back the back is Rehab in de mix. En natuurlijk de meest gestelde vraag op een vrijdag. En dat mag natuurlijk. Wat hoorde ik nou net? Een track van Leonardo Silva en Paulina Grace en El Chiempo. Daar kwam Nolan, Hadi, I Can't Live. En dit is een track van Int Raw en Vetso. En The 8 Sky in de Slam Mix Marathon. Met straks nog bellen met de man van de Mix Marathon Track of the Week komende week. En onder andere nog John met een uur lang, vanaf twee uur in de mix. A fire in the sky. <sighs> the sky Marathon. Laat je hol voor Ria. Yeah. En je het inmiddels rond de klok van twee uur vast de prik om de populairste dance track voor komende week aan je te gaan vertellen. En normaal heb ik dat dan gewoon een leuk praatje voorbereid, maar bij deze heb ik aan de lijn de koning van de techno van Nederland. Laat je hol voor Reinier Zonneveld. Hey. Is dit is zo mooi verhaal. Het gaat om een nieuwe track met, uh, met Gordo, Loco Loco. Hoe is dit nou begonnen? Heb jij je nu voorgedaan als iemand anders om met Gordo in contact te komen? Ja, dat komt eigenlijk wel een beetje op neer. Ik heb, ik heb ooit met, uh, met Gordo, met Diamant is echt een naam. Uh, dat is een hele goede producer. Uh, ooit een jaar geleden met Ade een keer met een studiosessie meegedaan. En daar was er van alles uitgekomen en dat was op zich allemaal wel lachen gaan. En dat hebben we nooit meer afgemaakt. En toen had ik op een gegeven moment een soort disco trackje gemaakt... met dat dus op in het Spaans. En dacht van ja, ik kan dat nu wel gaan uitbrengen, maar dat slaat natuurlijk op kaas. Dus moet moeten kijken wat ik hiermee doe. <lacht> <lacht> dus had ik, die, had ik die naar Gordo gestuurd. Uh, onder een andere naam inderdaad. En uh, die heeft toen aan die tracks te werken. En op een gegeven moment ben ik hem op. Ik zeg van joh... Weet uh, je van wie die track was? dan een beetje lachen. En zei hij: Ja, dit is een uh, banger, bro. zegt Ze dus, uh, die ging even mee aan de slag nog. Die heeft er een paar maanden aan gewerkt nog. En toen kwam hij terug met die laatste versie. En dat is hem geworden uiteindelijk. Wat goed zeg. Maar um, ja. als jij gewoon hem kent, waarom ga je dan onder een alias in uh, Argentijnse straattaal. Uh, <lacht> las ik, uh, ga, je, ja. ga je hem mailen? <lacht> ja, ik heb nooit gezegd dat ik een makkelijk figuur was, natuurlijk. Nee. Hè? <lacht> Nu vraag ik me af, welke artiesten moeten nog meer nu even hun mail gaan checken? <lacht> nou, op het moment nog niet. Uh, oh, maar ik heb wel, wel een paar hele mooie, uh, mooie collapsen aankomen. Kan ik heb er wel over zeggen, maar er komen, uh, er komen een paar klappers aan binnenkort. Binnen of buitenland? Uh, binnen en buitenland. Hé, hey, oké, okay, oké. Okay. En nou, nu ja. krijg ik vanochtend een mailtje van een Afrikaanse prins, maar ik heb erop geklikt. Maar ik dacht, het is een nieuwe trek van jou, maar nu ben ik wel 100 euro kwijt. <lacht> Sorry man. oké, <lacht> het okay, is wel lekker, er komt, uh, er komt heel veel aan. En nu is het bij jou meestal hard, harder, hardst. Maar de nieuwe Reinier is dan wat rustiger? Nou ja, kijk, kijk, ik vind het natuurlijk leuk, met shows kan je heel veel combineren. En ik doe altijd live. Dus ik heb mijn synthesizers bij met mijn drum computers. Dus, uh, dus je kan ja alles op het moment aanpassen. Maar ik moet wel zeggen dat eigenlijk dit jaar, ik heb een paar maanden vrijgenomen om heel veel nieuwe muziek te maken. Eigenlijk halverwege december uh, heb ik eigenlijk met oud en Nieuw in de US gespeeld. En daarna tot eigenlijk nu bijna vrijgenomen om in de studio te zitten. En ik moet zeggen dat dat hele harde werk wel een klein beetje was uitgekeken. Want je zit op een gegeven moment met een bepaald tempo. En ja, dan heb je maar één groove of een paar grooves die werken, omdat het zo snel is, weet je wel. Ja. Dus ik heb het tempo een klein beetje teruggeschroefd. En er wordt nog steeds wel, wel geknald, natuurlijk, op mijn shows. Ik heb vorige week in, uh, in België, in Gent, uh, in Compass Club en in uh, Garage Club gespeeld. We hebben heel nieuwe tracks gedaan, maar wel wat meer melodie erin en wat meer verrassingen. Dus ja, ik vind het gewoon leuk om, uh, om muziek te maken. En dat het niet per se uh, heel erg genre -gebonden te zijn. Ik belde je voor Loco Loco. En uh, voordat ik ophang heb ik uh, nog best wel goed nieuws aan je te vertellen. Want Loco Loco samen met Gordo is komende week de populairste dance track van deze week. De Mixed Marathon Track of the Week. Top yeah. oh man, dankjewel. Slam. Slam. Slam. Mixed Marathon Track, track of the week. the week. Gordo en hier Zonneveld. Oh, oh, oh. Loco Loco. Zijn zon wel. I want you Tú me tienes loco, loco Contigo, Que tal tú si pastillas? Coco Tú me tienes loco, loco Contigo, Que tal tú si pastillas?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 Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegens vlug e-mails versturen. Zo klinkt